Manik Zampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft in de Vaticaanstad gesproken met paus Franciscus. De ontmoeting duurde een kleine drie kwartier. Zelensky sprak eerder op de dag met de Italiaanse president Mattarella en premier Meloni. Die beloofde dat haar land Oekraïne zolang dat nodig is zal steunen met onder meer wapens. Zelensky brengt morgen een bezoek aan Duitsland. Daar zal hij naar verwachting een ontmoeting hebben met bondskanselier Scholz. Mogelijk neemt hij in Aken de Karelsprijs in ontvangst... vanwege zijn bijdrage aan de Europese samenwerking. Het aantal Chinese toeristen in Nederland ligt lager dan voor de coronapandemie. Blijkt uit een rondgang van de NOS... Sinds begin dit jaar mogen Chinezen weer naar het buitenland reizen. Maar in Giethoorn, de Zaanse Schans en Amsterdam zijn minder bezoekers uit China dan voor corona. Dat komt onder meer doordat Peking de afgelopen jaren weinig nieuwe paspoorten heeft uitgegeven. En door de dure vliegtickets. De geplande staking bij de Duitse spoorwegen die morgen zou beginnen is voorlopig van de baan. Volgens Duitse media heeft het spoorbedrijf een akkoord gesloten met de vakbonden. Details daarover zijn nog niet bekend. Medewerkers wilden vanaf morgen 50 uur lang het werk neerleggen... omdat er nog geen akkoord was over een nieuwe CAO. Daarover werd sinds februari onderhandeld. Het spoorwegpersoneel moet nog wel met de nieuwe afspraken instemmen. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Ben Healy. De Ier kwam na ruim 200 kilometer alleen over de finish. In het algemeen klassement verloor de Belg Remco Evenepoel 14 seconden op de andere topfavoriet, Primoz Roglic uit Slovenië. De roze trui wordt nog altijd gedragen door de Noor Andreas Leknesun. Het weer. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. In Zuid-Limburg kunnen nog wat stevige buien vallen. Morgen opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Aan de kust niet warmer dan een graad of 15. In het oosten is er morgen nog kans op een bui. Dit was het Nationaal.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 Ja, we zijn er weer. Ja, Michael Nobe is uh, onderweg naar huis. En uh, wij zitten weer in het tweede uur. Dus ik zou zeggen, welkom in het tweede uur. En uh, als je zit te eten, eet smakelijk. En wij gaan naar uh, een zomeravond in Avignon. En blijf erbij, hè? Dit is Handenkapper. Entertainer voor you tot uh, 7 uur. En een zomeravond in Avignon en ja, voor iedereen die jarig is, ja, van hartelijk gefeliciteerd natuurlijk. Ik zou zeggen blijf lekker bij, want uh, ja, zo dadelijk uh, de drieën van Fred Heij. We gaan nog eventjes wat mensen bellen. De technische storing is uh, gelukkig een beetje achter de rug. En ik zou zeggen, neemt u nog eentje van mij met dit weer? Het is dus, uh, dorstig weer. Zo, dat was hij dan. Ik laat hem. Nee, ik laat hem jou geen tranen meer. Steffi, deze Oostenrijkse dame. Geland in Nederland. Wat een prachtig hart. Blijven wij, Entertainment voor u, tot 7 uur. Graf mijn adem, graf mijn leven. Ik heb mijn ziel jou ja, ook gegeven. Alles wat ik deed, dat stond jou wel aan. Binnen. Wat moet ik nou nog van Want je lacht nog zelfs om iedere traan Zelfs de dag vraagt En ik laat om jou geen tranen meer. He, wat een heerlijk nummer is dat toch? Ja. Entertainment for you. Ja. Meer dan radio. Zeker. Beste vrienden, hier ben ik weer. Jan Wiegel. En ons moedersen nog. Kier op. Keer de kerk gestaan, met de verkeerde griep, dan dat is niet goed gegaan, ja voor de dienst leeg, wat leeg, want ze was zo lelijk dat ik er schrik van kreeg, en ja, Maar de beste klant, ja ik was altijd zat Mijn huwelijk heeft het dan ook niet gered Want ze ging altijd met elke klap naar bed En ja, ons moeder zei nog, doet mm, dat nou niet Maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het Maar wat dacht ik?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 Of wat dacht ik doen? wat is het soms leuk om iets fout te doen? Zo is het, Jan Wiegel en onze moeder, ze zei het, ja, en wat zei ze, ja, ja. Hé, hey, um, welkom bij het tweede uur, nogmaals, en uh, ja, we gaan lekker verder met, uh, ja, Eiko Eiko. Meer muziek, meer variatie, met Entertainment For You. Justin Wellington, en uh, ja, we gaan zo nog lekker bellen met de Wilma Pieter. Blijf erbij. My bestie and your bestie.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 I go, I go, more fida, more fida, I need Chucky Mofina, I need Chucky Mofina, hey Okay, mama and step on the dancing floor Hips be winding, detail rewinding Take it to the island way Hey your baby mama, put on your dancing shoes One drop it, drop it, low now, take it to the max now Jam in the small jam way jam, jam, jam. jam in the small jam way My bestie, your bestie Stand by the fire. Your bestie says since you want parties to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 in a fire, yes. One drop and it'll blow now. Take it to the max now. Jam in the small time. way. Wind it. Wind up, go down. Wind up, go down. Twist your body back, -wise. We go, go, up, go, up, go back it, we go left, left. We go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down. Wind up, go down. Twist your body back, back. We go left, left. We go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie. And stand by the fire, your best is as you want for So can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go on it. Talking more than I talking more than I talking Justin Wellington. Hier bij CFM Entertainer View op die 106.9 en natuurlijk DHB 6A. Dit was ICO ICO en aan de telefoon hebben wij Wilma Fieten. Wilma, een hele goede avond. Ja, goeie avond. Goede avond, ja. Je zat het ja. zonnetje te genieten of. Ja, ik, ik was vanmiddag bij een, bij een festival in, in Leek op te treden. En. Ja, dat was natuurlijk hartstikke warm. Ja, ja, ja nou, we beginnen nou weer te klagen, hè? Nee. Maar nee, als je dan <laughs> aan het springen bent en aan het hossen en aan het springen in de felle zon, dan. Uh, ja, heerlijk, dus, hè? He? Ja, ja, heerlijk. Ja, maar dat, ik kan uh... uh, uh, nou ja, even tot rust onder de bomen, dus dat is ook wel lekker. Ja, toch? Ja, ik bedoel, ja. Uh, hè? alles op zijn tijd. Precies. Toch, ja. ja. Ik zeg het, en uh, zo'n concert, uh, ja, als je daar op het podium staat, uh, hè, dat, dat geeft er al altijd weer een, uh, ja, een flinke impuls. Als, ja. uh, als die mensen allemaal daar uh, natuurlijk ja. Ja, dansen, aan het dansen zijn en uh, ja, mee aan het zingen zijn en noem maar op. Precies, ja. En dan wil je het een beetje, uh, beetje opstrepen natuurlijk, dus ja. dan krijg je het wel warm, hè? Ja, nou, heerlijk. Ja. Ja, ja. We mogen, zeg ik, we mogen niet klagen nu vandaag. Nee, absoluut niet. Dus dat gaan we zeker nee. niet doen. Nee, <laughs> zeker niet. <laughs> hey, maar jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Ja, uh, klopt. Ja, wat een, uh, met een beetje liefde. Ja. ja. En, en, en waar is dat op gebaseerd? Um, ja, dat is eigenlijk gebaseerd... Uh, uh, ik vond dat nummer... Het is een nummer van Maywood. Ja. Uh, en ik vond het altijd... Ja, echt een mooi nummer, mooie melodie. En uh, ik zat in de auto en ik hoorde dat nummer weer voorbij komen. En ik denk, goh, ik probeer daar eens een, uh, helemaal een nieuwe tekst op te maken. Geen vertaling, maar iets nieuws. Ja. En uh, ja, dit, dit is het resultaat eigenlijk. Oké. Okay. Uh, ja, uh, ja het, is, uh, het is goed gelukt, toch? Tenminste, vind ik nou, wel. dank je. Ja. Nee, maar het is leuk. En uh, zeker uh, hè, omdat het een cover is van uh, Maywood. Uh, ja... Ja, dat is altijd een beetje link, hè? Nou, ja, ik, ik, ik, ik vind dat altijd wel ja. leuk. Weet je, want... eh, uh, Ja, er uh, is eigenlijk... Op uh, z'n gezegd... geen hond meer. Wie, uh, die nee, weet wie meewoed is. Nee. Weet je, en, en, en... zo wordt het toch een beetje naar voren gehaald. En uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, met herinneringen van destijds. Ja. Weet uh, je, mensen worden dan... Uh, vaak wel uh, nieuwsgierig. En die gaan dan toch... Even uh, ja, googlen en uh, YouTube ja. even kijken hoe of wat. Ja. Klopt. En, uh, ja ik, ik vind het altijd wel prettig, weet je. En, uh, dat gebeurt nu ook met, met de nummers van de andere Hazes en dergelijke. Koosalbuts en ga zo maar door. Ja, weet je? Uh, ja dan, dan blijft dat toch bestaan. Ja, en, uh, nou, en, en sommigen doen het even weer wat in een nieuw jasje. En, ja. Uh, ja, altijd leuk toch? Ja, altijd prettig, inderdaad. En uh, voor ons, uh, tenminste voor, de, voor mijn leeftijd moet ik zo zeggen, uh, ja, herkenbaar. Ja, ja. Eh, ik bedoel, ja, uh, ja ik ga al een tijdje mee, dus <laughs> laat, ik het, laat ik het zo ja. zeggen. <laughs> ja, dus uh, nou, ja. Ik, ik, ik, ik had vanmiddag een vriendin mee. Die is tien jaar jonger dan mij. En toen kreeg ik het over Wilma en over Mieke. En toen keek ja. ze mij aan. Van wat heb jij het nou over? <laughs> ja. Ik zeg nou weet je dat echt niet? Nee dat wist ze niet. Dus, en, uh, en de grote schrijver ja. erachter was Pierre Cardin natuurlijk. Ja inderdaad. Ja. Altijd goed hè. Altijd ja. mooie nummers. ja ja, ja, ja. De, de, destijds, ja. Ik zeg altijd. Uh, uh, ja, iedere, iedere tijd heeft ze charmes. Ja. Nou dat is en, ook zo. En de, en, en, maar ik kom toch wel heel veel weer terug <coughs> van vroeger. en uh, ja, dat, dat is toch die nostalgie... Uh, ja, die, die dan weer naar boven komt... is toch altijd leuk. Ja, ja. want je ziet het toch ook... Uh, van Mieke, de Engelbewaarde... ook weer in een nieuw jasje. Een ja, grote hit. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Weet je, en uh, ja... zo blijven we dan toch dan levendig. Ik, uh, ja, en dan kom ik bij mijn kinderen... en dan zeg ik van... Uh, kijk, uh, zo was dat me met toen. Ja. Alhoewel ik hem van Mieke... altijd nog... Uh, ja, ik zong, ik zong uh, ook altijd op Bruilofte Partijen ja, en later ja. in een coverband. Maar die Bruilofte Partijen, ja, dan, dan waren ook altijd dat soort nummers natuurlijk ja. wat, je, uh, wat je dan uh, ging zingen. Dus het is eigenlijk... Uh, ja. ja, kijk, ik zeg altijd de engelbewaarden, uh, Weet je, uh, wat Marco heeft gedaan is, is leuk. Weet je, dat, dat uh, uptempo eronder en... Uh, ja, maar, ja. Ja, als je, als je uh, uh, gaat dat kijken als je naar... Bekend, ja. Ja. Na het nummer, weet je, is het eigenlijk geen nummer om uh, in een uptempo te doen, want er zit nee. een heel verhaal in. Nou, en dat zei mijn dochter ook, precies hetzelfde. Die zei ook van, oh, eigenlijk is het een, uh, ja, een nummer wat uh, eigenlijk uh, een heel, nou ja, net wat jij zegt, een heel verhaal ja. heeft. En eigenlijk ja. helemaal niet echt, uh, ja, nou ja, dat, maar het, het, het, toch werkt het, hè? ja. ja. Ja, het is maar net wat, uh, ja, wat de mensen uh, toch wel... Uh, tenminste, eigenlijk meer, moet ik zeggen, de jongere mensen. Ja, inderdaad. <coughs> ja, ja. Weet je, dat, uh, ja, ja. Die, die zijn uh, de generatie... Uh, wat is het? Twee generaties uh, verder, zeg maar. Ja, ja. En, uh, ja, die, die ja, ervaren het toch anders. Ja, ja. Weet je, wij hebben... Ja, wij, wij hadden geen slechte tijd, laat ik het zo zeggen. We hadden een andere tijd. Ja. En het ja. was ook een mooie tijd. Dat was ook een mooie tijd, zeker wel. Ja. Hé, ja. ja. hey, Wilma. Wij kunnen mensen jou ergens uh, uh, volgen eigenlijk? Uh, dat kan uh, via mijn Facebook. Uh, uh, zeg maar uh, Wilma Vieten. Ja. En dan uh, foto met, uh, met de gitaar. En uh, de website... Uh, www.wilma-fieten.nl Oké. Okay. En, en heb jij ook nog een uh, YouTube, uh, eigen YouTube kanaal? Nee hoor, ik heb geen eigen kanaal. Wat, wat erop staat, dat wordt eigenlijk allemaal uh, door anderen uh, erop gezet. Oké. Okay. En uh, zelf dan, doe je daar niks mee? Nee, ik ben eigenlijk, uh, ja dat is misschien niet slim, maar ik ben niet zo van de promotie. <laughs> <laughs> en, uh, nou ah, ja. Dat... Een beetje promotie is nooit weg uh, Wilma. Toch? Nee, is eigenlijk nooit verkeerd, nee, maar uh, ja, dan denk ik altijd van, uh, ach, nou ja, weet je, uh, ik doe het eigenlijk ook als hobby en we hebben, het, uh, we hebben een bedrijf, dus het is altijd druk en ja, en, uh, ja dan ben je meer met je, met je werk bezig dan uh, met je hobby in die zin dan, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat, uh, dat moet ook allemaal doorgaan natuurlijk. Ja, precies. Dus ja, ja. Wat hoorde ik daar? Nou, uh, dat, dat heb ik dus. <laughs> een Facebookpagina en een, een, een. Nou ja, een bescheiden website, zeg maar. Ah, oké. Okay. En daar staat wel uh, je agenda in waar je eventueel uh, ook uh, op optreedt in het land, zeg maar? Nou, nee, agenda heb ik daar ook niet in staan. Want dan moet je dat ook allemaal weer bijhouden. En dat zijn weer van die dingen. Uh, ja, ik moet soms er gewoon aan denken dat ik mijn nieuwe CD er weer op zet. Uh, oké. Okay. Ja. Niet klimps, ja. hè? Please. Nee, nee, nee, goed. Nee, maar goed, eh, ja, va vaak worden natuurlijk eh, eh, artiesten benaderd eh, enkele ja. maanden voor. Eh, dat, eh, dus dus ja. ja, vaak is een agenda dan wel op zijn plek. Als, ja. je, als ze ja. je dan willen volgen. Ja, ja, je, ja. dat klopt. Ja. Ja. Dus, eh, nou ja, in ieder geval kunnen ze je vinden op Facebook. Ja. En op wilmafieten.nl. .no, tenminste, wilma-fieten.nl. .no. Ja. klopt. Nou, ja. daar kunnen ze in ieder geval uh, de nummers uh, volgen. Ze kunnen mij uh, benaderen, ja, ja. Ook benaderen, oké. Okay. Ja hoor. Jou, ja, op de, de website zelf bedoel ik. Ja, er staat wel mijn telefoonnummer bij. Oh, oké. Ja. oké. Okay. Oh, okay. ja. Nou, ik zou zeggen, Wilma, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Nou, hartstikke mooi. En, uh, nou, de luisteraars die uh, luisteren gezellig mee uh, met jouw programma. Ja. Dus, uh, nou, hier komt het volgende nummer uh, van, uh, van Wilma Vieten. Met een beetje liefde en uh, veel lus. Plezier. Hey, dankjewel, Wilma. Ja, jij ook bedankt, hè? Ja, graag gedaan. En uh, een goed weekend. Ja. En geniet uh, van het mooie weer. Stel hè? Dank je. Uh, Dank je. Doei, doei. doei. doei. You Dacht dat ik je ken, kan ik door jouw lied de hele wereld aan. Want je open.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 Willem Bart, en zak met je kont naar de grond. Ja, het kan niet uitblijven. De zomerse muziek natuurlijk, zonnetje erbij, wel een beetje wind. Maar goed, het mag de pret niet drukken. luistert naar Entertainment for You. Ja, en uh, natuurlijk uh, ga ik altijd uh, eventjes een uh, plaatje uit de piratentijd draaien. Natuurlijk. En uh, ik heb genomen Corrie Konings en waarom mocht dit niet lang duren. Je hier zou zijn vanavond. Uit de, uit de vervlogen jaren. Uit de oude doos, de piratentijd natuurlijk. Waarom mocht dit niet lang duren hier bij CFM Entertainer for En aan de telefoon hebben wij Petra van Zundert. Hallo Petra, een hele goede avond. Goede avond allemaal. Hallo, hoe is het? Ja, het gaat heel goed. Ja, gelukkig. Ja, zeker. Net een nieuwe single uit en buiten is het hier heel mooi weer. Dus dan gaat het altijd goed, hè? Ja, toch? Ja, met, met, met, heerlijk, ja, dit weer. Ik heb, ik heb er lang naar uitgekeken, laat ik het zo zeggen. Ik weet ja. niet hoe het met jou zit, maar... Ja, ik denk iedereen wel. Ik denk dat iedereen wel aan een uh, lekker zonnetje toe is. Ja. Hoe is het met Jan? Ja, goed. Ja? Ja, Jan ook net een nieuwe single uit, natuurlijk. Ja. Die uh, Even kijken. Hebben we hem erbij staan? Geloof ik. Niet. wel? Ik heb hem nog niet gezien. Uh. Oké. Okay. Dus, uh, ik ik, ik waarschijnlijk, ken waarschijnlijk... Het kan zijn dat ik hem over het hoofd heb gezien, maar dan gaan we dadelijk eens even spieken. Is goed. Hé, <laughs> hey, eh, maar eerst jouw uh, nieuwe single natuurlijk. Jou ja. Vergeet Ik Niet. Ja. Hé, hey, ja, leuke, leuke titel. Ja, het is uh, jou Vergeet Ik Niet. Ik had ook een... Nou, dankjewel. Ja, Jouw ja, <laughs> Vergeet Ik Niet, hè. <laughs> Ja, het is een heerlijke wals geworden. Ik had nog ja. geen walsje in mijn uh, repertoire. En uh, ik vond dat... Uh, ja, een wals doet eigenlijk altijd goed. Dus ik denk, nou, de volgende moet een wals zijn. Ja. En vandaar dus uh, dat het de was is geworden. En jou vergeet ik niet. Ja, het gaat een beetje ja, over vrienden. Hè? Vrienden die komen, ze gaan. Ja. En uh, ja, je hebt goede vrienden. Je hebt vrienden dat ze denken dat je ja, dat vrienden zijn, maar achteraf vallen toch tegen. Ja. Maar er zijn er altijd heel speciale bij. En dan zeg je, jou vergeet ik ja, niet. Nou, er zit er altijd wel eentje tussen die, uh, dat je zegt van ja, hè, die steekt overal uh, bovenaan, Ja, zeg maar, als ja precies. Hè. Ik bedoel, ja, ik zeg altijd, al heb je vrienden zit er altijd één tussen die blijft. Ja, zo is dat. En dat, dat is gewoon zo. Ja. Daar kunnen we niet omheen. Nee, precies. Hé, hey, en uh, ja, hoe gaat het eigenlijk verder met jou? Wat, uh, wat, wat kunnen wij nog meer verwachten van jou de uh, komende jaren eigenlijk, de zomer? Ik uh, wil heel graag na de zomer uh, mijn eerste album uit gaan brengen. Aha. En uh, ja, ik probeer daar uh, een trek op te zetten. Want ja, de plugger zegt, het is dus of een album of een nieuwe single. Nou, ik wil dus uh, heel graag eerst voor uh, mijn eerste album. En daar komen dan uh, natuurlijk uh, andere singles op te staan. En uh, ik denk een paar de singles uh, samen met Jan. En dan uh, een nieuwe single erbij. En dan wil ik die nieuwe single volgend jaar uit laten komen. Maar eerst ga ik voor een album. Ja, en die bonus track, die heet, ik ben jou vergeten. <lacht> wie weet Oké. <Okay. lacht> nou ja, <lacht> misschien, een, misschien een titel voor een andere single <lacht> ja, dat zou zomaar kunnen. <lacht> De opvolger. Ja, toch? Ja. Hé, hey, maar um, ja, kunnen ze jou volgen op een site of uh, via Facebook, natuurlijk sowieso? Ja, sowieso via Facebook en Instagram ben ik te volgen. Ja. Ik heb zelf geen website, want de meeste die zitten toch eigenlijk wel op Facebook of uh, op Insta. Ja. En uh, ja, daar kunnen ze gewoon uh, een kijkje nemen. Ja, en Twitter, de Twitter ook niet? Nee, Twitter ook niet, nee. Ah, oké. Okay. Uh, ja, bij Jan ben je ook te vinden, denk ik? Sorry? Bij Jan? Ja. Op, de, hebben... op de site? Ja. ja, we hebben ook een gezamenlijke Facebookpagina. Ja. ja. Dus daar kunnen ze ook eventueel, uh, als ze je willen bereiken, kunnen ze jou ja. ook bereiken. We zijn altijd te bereiken. Zo is het. Hé hey, Petra, als jij me uh, aankondigt, dan ga ik hem lekker draaien voor je. Is goed. Lief luisteraars, hier is dus de allernieuwste single van Petra van Zundert. Jou vergeet ik niet. Hé hey, Petra, dankjewel. Jel, en dankjewel. een heel goed weekend. En Jan de Groetjes. Hetzelfde, zal ik doen. Oké, okay, hey, tot de volgende hetzelfde. ronde. Oké. Okay. Doedoe, geniet van het weer, hè. Doedoe. Doe. Doe doe. ja, hetzelfde. er niet één zo was jij maar Peter van Zundert. En uh, ja, wat een heerlijke wals is dit. Ja, he, he, he, ja, hè. oh ja, ja, oh. U luistert naar Entertainment for You. Oh, en ik heb nog een verzoekplaatje. En die is afkomstig van Wippie uit Rotterdam. En die wil graag een plaatje horen van Rien Spons. En ja, waarom lach je nooit meer? Of nee, jij lacht niet meer. Ja, maakt er niet uit. In ieder geval, ze lacht helemaal niet meer. Dat sowieso. En tot 10 uur tot de klokjes van 7 uur, dadelijk de drie bedrijven Fred Heij en, uh, en nog wat bezoekjes. niet meer. Aangevraagd door Wibby Rotterdam. Rieus sponsor, wat is, was dit? Ja, zo is het. En ik zou zeggen, heel veel plezier met... De drie op een rij van Fred Heij. You cry when you goodbye. My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one you blame. Oh well, goodbye. Although I cry. My tears feel like rain Cry when you see it. Goodbye, ain't that a shame? I still felt that great. Ain't that a shame? You were to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. De drie op een rij van Fred Heijs. En dat waren ze dan. De drie op een rij van Fred Heij. Hey, ja, dat waren weer uh, mooie, mooie singles eigenlijk, ja. En uh, we begonnen dus in That Shame uh, van Fred Domino. En daarna natuurlijk met uh, Middle of the Road, Sacramento. En natuurlijk als laatste de Twist van Chubby Checker. We gaan nog eventjes uh, een uh, verzoekje draaien. Dat is... Uh, voor Miranda Rotterdam. En zij wilde een plaatje horen. Even kijken. Ik heb genomen. Ja. Cloude. En Cloude die zingt. Uh, jalalala, jalalala. Ja. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat mijn ja. Ja. Het blijven computers, hè. <kwijnt> ja, het gaat niet helemaal lekker. Maar oh ja, het is een het is ramp vandaag, helaas. Maar goed. Uh, hij doet het We nog. d'amour, ik ben mezelf niet meer Onne het rassembler voor toujours Stem in mijn hoofd, gaat door Ik hoor je encore, encore En encore Wat ik ook doe, het is nooit genoeg zijn wij klaar, est-ce que c'est het doel Als je moet gaan, ga dan meteen Dan dans ik wel alleen